De onderhandelingen tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren dreigen te mislukken. Dat schrijft de BBC. Al bijna een week onderhandelen Israël en Hamas indirect met elkaar in de Qatarese hoofdstad Doha. Ze zijn het op veel punten oneens, zoals de mogelijke terugtrekking van Israëlische militairen uit Gaza en de distributie van hulpgoederen. Een hoge functionaris zegt tegen de BBC dat premier Netanyahu met opzet de gesprekken in Doha vertraagt.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 De gewelddadige incidenten in het grensgebied van Schiedam en Rotterdam worden veroorzaakt door rivaliserende groepen jongeren. Burgemeester Bergman van Schiedam zegt tegen Rijmond dat zij een oude ruzie uitvechten die steeds weer oplaait. Een reeks overvallen in Schiedam zou met die rivaliteit te maken hebben. De komende tijd is er meer politie op straat, zegt de burgemeester. De bestaande maatregel om jongeren preventief te fouilleren wordt mogelijk verlengd.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 Het disco aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Welkom, een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Thomas en ik zijn er weer tot aan vijf uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek, Thomas. Ja. En uiteraard ook informatie voor Zandvoort en de regio...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 Lekker hoor, als je nu op het strand ligt en even geniet van het mooie weer van vandaag. 20 graden op dit moment op de thermometer bovenop het Palace Hotel in Zandvoort. En een lekker zonnetje erbij en lekker luisteren natuurlijk met de muziek van Robert Maas en Children. Nou, ik had het over laten, Thomas. Ja. En jawel, we er werd, werd meteen gereageerd van ja, ik heb wel een verzoekplaats. Ja. Nou ja, we gaan er voor jou draaien, de single van Felline en Backyards.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 Ja, Dat gaat een hele moeilijke opdracht worden. Maar goed, wie Ik weet. Ik vraag me ook af of je daar heel lekker woont. Ja, nou <laughs> ja, ja. Ja, ja. Misschien zal, ook we, nog wel een plek voor een radiostudio. Dat he? zal toch wel, <laughs> ja. In, in het penthouse <laughs> bovenin ja, dan. Bovenop, uh, ja, bovenop, ja.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 zo heb je op het strand van het weekend bij diverse divers groot feest. Waaronder bij ons. Dat is voor de wat oudere meisjes, 40, 50 en 60-plussers. Kijk, Die mogen voor jou erop? En uh, ja, ik mag er ook heen. Kijk, ja, ja, ja, ik ben wel de jongste dan meteen. Ja, ja waarschijnlijk goed, uh, wel. <laughs> nou ja, ja dat we, is ook lekker een keer. Ja, altijd gezellig. 150 mannen, daar rekenen ze op uh, bij uh, ons. Bij strandpavioen 11 is dat uh, volgens mij. Net uh, naast uh, Beats Club 10. Oh, dus, ja. mooi feestje ook uh, daar vanavond. Wat er allemaal voor de rest uh, gaat gebeuren. Ik uh, maak het gras niet voor je voeten vandaan, uh, Thomas. Komt, komt zo, erop. Kom, komt zo. Komt eraan om half vier in de evenementenagenda. Uh, champagne en seks. We've got tonight.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 living our youth in this crazy world we'll find our truth under the stars where the wild hearts play we'll sing our dreams let worries fade away with every day Fun just living All you think's crazy World will find our truth Tonight's hours Let's make it last In this dance Our hearts beat fast Thank you.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 Dus ik denk, nou, dan ga ik eerst uh, even shoppen. En dan uh, is hij inmiddels wel klaar. Hè? Stond hij er nog? Had hij een andere kar? Nee, er stond, oh. stond er inmiddels iemand anders met nog grotere kar <laughs> achter. Dus, uh, nou, uh. dat is me niet geworden. Dus uh, flessen weer mee naar huis. En, en dat kan, je... kan ook bij Albert Heijn gebeuren. Ja, maar gelukkig hebben gekregen. ze daar twee, hè. Dus, uh, en dan kan je beter naar de Albert Heijn gaan en... Dat...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 Maar uh, deze is wel weer uh, lekker. En weet je wat het leuke is? Nou? Het is weer een uh, TikTok uh, plaatje. Dus uh, hij twee duurt minuten. niet langer dan twee minuten en twee seconden. Kijk, ik zat da in de buurt, hè? Ja, zeker. <laughs> Daar komt hij aan, de nieuwe single van de Bankzitters.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 Dan vannacht een beetje wangedrag. Tussen mij niet op je been. Ik breek hem En alhoe is dat sirene. Wees door de stad. Weet wat er nu is. Spijt. Ook komt de bij mij. En wangedrag. Wangedrag. En alhoe is dat Gewoon een lekker liedje. Deze nieuwe single van de bankzitters. En wangedrag. We ontvangen hier bij ZFM en uh, op 106.9 FM zijn we te ontvangen, maar ook op DB DRB. I